De Rabobank wil het bericht niet bevestigen. Eerder werd bekend dat twee oud-medewerkers van de Rabobank... door hun nieuwe werkgever, een Japanse bank, waren geschorst. De Rabobank zegt wel dat dit twee van de vier medewerkers zijn... waar het hier om gaat.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 De meeste klachten over webwinkels gaan over niet bezorgde producten of spullen die te laat zijn. Maar ook over garantie en onduidelijke rekeningen van webwinkels wordt geklaagd.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen. De klachten over webwinkels nemen toe te laat. Niet het juiste product. Onduidelijkheid gaan we straks over praten. De sportzomerbus rijdt op weg naar de Bieten. En de klokkenluiders in Londen zijn bezig aan de warming-up. Zodadelijk gaan de klokken luiden als welkom aan de Olympische Spelen. We beginnen met een lijstverbinding. Want de ChristenUnie en de SGP gaan een lijstverbinding aan... bij de komende Tweede Kamerverkiezing in september. Dat zegt SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen in het Nederlandse Dagblad. Joost Vullings nu aan de lijn. Joost, dat klinkt toch logisch, een lijstverbinding... tussen de twee kleine christelijke partijen? Dat lijkt me niet voor het eerst. Nee, in het verleden hebben ze het uh, heel vaak gedaan... in de, in de strijd om, om de restzetel, want, want daarom ga je een lijstverbinding aan. Maar bij de, <coughs> sorry, bij de vorige verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen van 2011... Toen mochten ze in ieder geval op landelijk niveau... was het gewoon verboden om nog lijstverbindingen aan te gaan. Maar goed, dat hoefde de twee partijen niet in de weg te staan... om in alle provincies een lijstverbinding aan te gaan. Maar toen ging het eigenlijk gruwelijk mis. In één provincie ging men wel een lijstverbinding aan... maar in alle andere niet. En ja, de laatste jaren is de verstandhouding... Dus het deze twee kleine christelijke partijen wel vaker gespannen. Dus het is eigenlijk zeer logisch gezien de uitgangspunten van deze twee partijen... dat ze een lijstverbinding aangaan. Maar gezien het recente verleden is het niet vanzelfsprekend. Nee, en natuurlijk ook nog het akkefietje... dat de SGP eigenlijk een soort niet-officiële gedoogpartij was... van het kabinet en de ChristenUnie daar grote moeite mee had. Nou ja, dat, dat is natuurlijk de laatste jaren de irritatie geweest bij, bij de ChristenUnie. En dat speelde natuurlijk vooral rond die Eerste Kamerverkiezingen. Want ja, de mensen, de politici van de ChristenUnie die zeiden van... ja, de SGP is een soort schaduwgedoogpartner van het kabinet met de PVV erin. Ofthans, dat was een gedoogpartner. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. Dus dan gaan wij de SGP ook niet meer helpen aan een restzetel. Maar ja, eerder in het kabinet daarvoor met PvdA en Celia zat de ChristenUnie... En daar had de SGP toen maar heel veel moeite mee... dat in één keer een, een, een christelijke broeder in het kabinet ging. Eh, dat was natuurlijk ook voor het eerst. En wellicht wel een beetje sprake van jaloezie. Maar in die jaren ging de ChristenUnie ook eh, wat meer een linkse koers varen. Dat viel weer toen eh, verkeerd bij de SGP. Dus je kan wel zeggen dat deze twee eh, van, ja, van nature goede vrienden... Nou, sinds 2006, dus wel een zeer gespannen relatie hebben. Ja, maar de verstandhouding is, want er zijn natuurlijk ook nieuwe broeders aangetreden. Aris Lop is de nieuwe voorman geworden bij de ChristenUnie. Kees van der Staan was dat ietsjes langer alweer ondertussen bij de SGP. Is daar de verstandhouding goed tussen, tussen die twee? Ja, die, die, die verstandhouding is goed. En, en, en wat natuurlijk ook is, de twee heren begrijpen... je kan als twee eh, kleine christelijke partijen... elkaar het licht niet in de ogen gunnen... en zeggen blijven doorruzien. Dat heeft heel weinig zin. Kijk, ho hoewel deze twee partijen op heel veel standpunten... best verschillend zijn, beseffen ze toch... we zijn, we zijn allebei klein... maar we vinden christelijke politiek allebei heel belangrijk. Ze eh, zijn toch bang bijvoorbeeld op termijn te worden weggevaagd. Stel je voor als er bijvoorbeeld een kiesdrempel komt in Nederland. Dus zij snappen wel dat samenwerken echt nodig is om ja, de punten waar je het wel op één bent, de echte christelijke punten, de ethische kwesties, dan kan je elkaar maar het beste steunen, want anders dan uh, ja, word je misschien allebei te klein. Dus dat begrijpen zij allemaal zeer goed, dus vandaar dat ze weer een lijstverbinding aangaan. En ze staan redelijk goed op dit moment in de peilingen, begrijp ik. Ja, de, de ChristenUnie ja, die, die, die dromen zelfs geloof ik nu inmiddels van, van, van dubbele cijfers. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij, eh, optimisme. Eh, aan het begin van een verkiezingscampagne. Eh, de SGP droomt altijd van de derde zetel. Ze hebben er sowieso twee, wat er ook gebeurt. Maar soms zit er een derde zetel in. Nou, wie weet, met zo'n lijstverbinding komt die derde zetel eh, in zicht. Maar ze, alle tweede partijen dromen wel van een goede uitslag, dat klopt. En vandaar dus deze lijstverbinding. Dankjewel Joost. Joost Vullings was dat. En wat hebben we nu voor geluid op de achtergrond? We hebben nog geen geluid. Nou ja, toch een beetje geluid? Nou... Een beetje Engels geluid dan, want we zitten te wachten op die bellen eigenlijk. We zitten te wachten op de Big Ben. Nou ja, bellen, bellen. Ik zit gewoon te wachten op uh, gewoon klokken. Zo moet ik het omschrijven. Nou ja, we zijn misschien ook iets te vroeg, want ze zouden om twaalf over negen worden geluid te klokken. En het is nu pas 8 minuten over 9. Geef mij nog even de tijd om u het volgende onderwerp aan te kondigen. De bezoekers van de Campzone. Die schilderen we graag af als nerds die de hele dag spelletjes spelen. Elf dagen lang gaan ze los, vooral mannen in de leeftijd van 12 tot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 Als je dan in een multiplayer map zit waar ook vliegtuigen in rondvliegen. En dan het geluid eroverheen denk je echt, nou, ik ben er. Cool. Omdat Eindhoven wel echt bekend wil staan als de technologische hoofdstad van Nederland. Met ja, onder andere ja. ASML en de campus en dergelijke. Uh, ja, uh, maakt het voor ons mogelijk om hier op dit veld uh, ons ding te doen. Hoeveel computers staan er op een gegeven moment aan?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 Is de Big Ben. Het is het symbool van Londen. En ter ere van de Olympische Spelen wordt bij hoge uitzondering drie minuten lang de klok geluid. Ayer van der Horst, onze correspondent. Met je genieten. Ja, dit is wel bijzonder. hè. Uh, we horen normaal de Big Ben op de hele en halve uren. En dat het nu om twaalf over acht, dat was een verwijzing naar het jaar 2012, dat we de Big Ben nu horen. Ja, dat gebeurt zelden. De laatste keer dat we het buiten de halve en hele uren hoorden, moeten we echt uh, 60 jaar teruggaan. Dat was bij de begrafenis van koning George VI in 1952. Ja, en dit is het startschot van nog eens honderden en honderden kerkklokken... die we nu op dit moment in het hele land zullen horen. Een uniek moment. Dat betekent dat alle klokken op dit moment gewoon uh, luiden. Arjan, wa waarom is dat eigenlijk? Ja, dit was een speciaal project dat uh, een jaar geleden begonnen was... Uh, door een Britse kunstenaar. En die wilde dat, dat uh, ja, in het hele land de klokken zouden luiden... Uh, in, uh, in Londen op de zag. Het tekent ook al de sfeer in Londen. Hè. De Londen die eigenlijk al een hele week in een uh, feeststemming is. Ook dankzij dit prachtige zomerse weer... Maar het echte feest, ja, dat begint dus uh, vandaag natuurlijk. En dit is het officiële begin van wat waarschijnlijk een hele mooie dag gaat worden. Als ik uh, kijk, nou, want ik heb hier in de studio ook uh, enkele Britse zenders uh, aangezet... dan zie ik dat inderdaad in het hele land mensen ook gewoon overal... Uh, hun eigen klokken hebben meegenomen en ook uh, zelf aan het luiden zijn. En dat geeft wel aan uh, dat de Britten toch best wel uh, enthousiast zijn over deze spelen. Je ziet dat Britten... Ja, dat het over het algemeen een vrij ingetogen volk is. Maar wat zagen we de afgelopen weken... toen die vlam bijvoorbeeld door het hele land ging? Grote mensenmassa's die de straat op gingen... zelfs in de regen om die vlam te zien. En dat dat niemand eigenlijk verwacht... Uh, de politie heeft op het allerlaatste moment overal en ook in Londen de plannen moeten aanpassen, omdat er gewoon veel meer mensen kwamen opdagen dan gedacht. Dat gaan we ook vandaag zien. De politie heeft extra manschappen uh, ingezet uit al van andere korpsen uh, om uh, ja, de massas een beetje te beheersen. Uh, die gaat vandaag eindigen uh, bij de Tower Bridge en vanaf daar... Er uh, zal er even een pauze zijn wanneer de Vlam later op de avond... natuurlijk naar het Olympisch Stadion zal gaan. En ook dan zullen we weer grote mensenwassers zien. Ja, ik hoor nu weer de Big Ben. Want hij was eventjes opgehouden, le leek het wel? Ja, dit gaat drie minuten duren. En dan, uh, en dan uh, zullen we ook in het uh, hele land uh, de klokken blijven horen... totdat die drie minuten voorbij zijn. Precies. En dan is het volgende grote moment. Vandaag is natuurlijk uh, de openingsceremonie. Uh, de Vlam gaat nog verder... En natuurlijk nog steeds de vraag wie gaat hem aansteken. Maar dat is nog steeds niet bekend, hè? Nee, en dat is het hele grote geheim dat ze, dat ze bewaard hebben gehouden. Uh, er is veel gespeculeerd, hè. We hebben het ook al de afgelopen dagen gedaan. Steve Redgrave, ja, dat is de, de beroemde roeier... die op vijf op één volgende Olympiades goud heeft gewonnen. Ja, dat wordt toch wel als de grote favoriet gezien... die als laatste de vlam uh, zal uh, aansteken en dragen... Um, er is ook gespeculeerd, ja, het, zijn niet, uh, het is niet één persoon, maar vijf personen tegelijkertijd die het gaan doen. En dat is uh, een, ja, een, een verwijzing misschien uh, dat het niet zozeer uh, gaat wie de vlam gaat dragen, maar hoe de vlam wordt aangestoken. Wat we namelijk niet weten, is waar die vlam precies uh, komt te staan in het Olympisch Stadion. Of die überhaupt in het Olympisch Stadion te zien is. Normaal zie je in, in, uh, bij, bij, bij andere Spelen, zie je natuurlijk uh, waar de vlam wordt aangestoken. Op het Olympisch Stadion zie je helemaal niks. En dat dus, is dus ook nog steeds een verrassing. Allemaal verrassingen nog. Moeten nog een paar uur geduld hebben tot uh, vanavond. In ieder geval, dit hebben we meegemaakt live hier even op uh, Radio 1. Dankjewel en uh, dank de Big Ben ook eventjes. Ah, ja, van de Horst was dat. Straks een piepklein Noordoostdorpje haalt internationale beroemdheden binnen. De wolf is hongerig. En op de weg en op het spoor tot alles soepeltjes. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten.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 If my friends ask where you are, I'm gonna say She was caught. In We draaien hem heel veel tijdens deze sportzomer. Fifty ways to say goodbye. Van train was dat. Het is de vierde en de laatste dag van de rolstoel vierdaagse. Gary van Pinkster is in Delden. En Gary er is nieuws. Ja, ik hoorde hier net dat ze hier, hier ook een paar dagen geleden, tijdens de eerste dagen van die rolstoel... ook spijkertjes zijn gestrooid. Dus daar, dat, lag, dat hebben ze snel kunnen wegvegen. Er was maar één iemand met een lekker band uiteindelijk. Maar er is dus een soort copycat-gedrag geweest... dat ook zelfs hier bij de rolstoel, vier dagen, ja, er dan uh, zoiets naar wordt gedaan. Ja, precies. Maar goed, gelukkig maar één lekker band. Um, hoeveel mensen doen er uh, vandaag trouwens nog mee? Nou, nog niet iedereen is van start gestaan, maar er, gegaan, maar er wordt geschat dat het ongeveer zo'n 190 mensen zullen zijn. Er komen nog wat dagjes mensen bij, die dus geen kruisje halen, maar wel een dagje meedoen. Maar dat is ongeveer het aantal waarop nu gerekend wordt. Goed, en zijn er veel uitvallers? En er zijn opvallend weinig uitvallers. Ik hoorde van iemand... Uh, die gestopt was vanwege materiaalpech. Ik hoorde ook iemand die weggegaan was omdat zijn vrouw thuis ziek was. Maar uh, eigenlijk niet veel. Het is wel zo geweest dat sommige mensen hebben zichzelf overschat. die wilden graag 70 kilometer doen of 50... en die hebben uiteindelijk toch moeten terugschakelen naar... 30 of 15. Dat is wel gebeurd, maar echt uitvallers zijn er niet veel geweest. Het is natuurlijk ook prachtig weer geweest. En juist voor rolstoelfietsers is dat heel belangrijk. Want dan word je ook bijvoorbeeld niet vies en nat in je fiets. Nou nee, ja, het lijkt me wel dat je net op je rug wordt. Want uh, je zweet je een ongeluk uh, als je aan het rollen bent, toch, met dit weer. Nou ja, dat, dat is wel zo. Mensen zitten ook in hele luchtige kleren. Veel mensen hebben zich ingevet. Ik zie heel veel mensen hier voor mij ook staan met petjes. Want die mensen gaan hier zo van start. Want, want heeft u er zin in om zo te gaan beginnen? Ja, ja de mensen hier staan, ze staan klaar. Deel is dus al weg, maar deel gaat zo beginnen. En, uh, maar het is, ja, mensen bereiden zich erop voor. Maar ze zeggen veel liever dit hete weer dan regenachtig en koud weer. Dus het is te hopen dat het ook niet vanmiddag nog gaat onweren voordat ze binnen zijn. Want om half vier... Uh, is het de bedoeling dat iedereen klaar is... en dat iedereen ook uh, onthaald wordt hier. Ja. Hier op dezelfde plek waar we nu beginnen. Voor het onweer van vier uur binnen zijn. Ze zijn nog niet echt enthousiast. Ze maken nog niet veel lawaai, ja, Garry? Nee, ze maken dan niet zo heel veel lawaai. Het is, uh, het is ook zo omdat mensen niet allemaal tegelijk beginnen. Dus het zijn groepjes die, dat, uh, die dan telkens van start gaan. Dus het zijn, het zijn een beperkt aantal mensen. Het zijn ook wat oudere mensen soms. Dus ze zijn wel heel enthousiast en fanatiek om te gaan. Maar uh, heel hard roepen, dat is er nog niet bij. Nou, ga ze aanmoedigen, zou ik zeggen. Reportage, later vandaag nog te horen van Gary van Pinksteren in de sportzomer. Drie dagen lang is er ook muziek, theater en dans in het dorpje Hongerige Wolf. Hongerige Wolf ligt in Noord-Oost-Groningen. Niet alleen op straat, maar ook bij de 70 bewoners thuis in de woonkamer of in de tuin. De bewoners van het kunstenaarsdorp werken bijna allemaal mee aan het festival. De organisatie is in handen van Rutwijders. Geboren en getogen in Hongerige Wolf. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, en de organisatie is ook samen met Sanne den Adel. Kijk, die moeten we niet vergeten natuurlijk. Nee, zeker niet. Zeg, druk met de voorbereidingen. Ja, ja, het is heel druk, ja, maar uh, het gaat hartstikke goed en het is heel gezellig en het, het dorpje wordt langzaam aan een festivalterrein. dus dat wel heel leuk om te zien? Want uh, hoe word je in een festivalterrein? Wat gebeurt er dan? Nou, dan uh, sluit je de openbare weg af uh, in overleg met de gemeente natuurlijk. En uh, alle bewoners die zijn slingers aan het ophangen, die zijn gras aan het maaien, steentjes aan het bouwen voor de deur. Uh, ja, we hebben een marktje. Heel veel muzikanten halen we naar het dorp toe. Uit het hele land en zelfs uit het buitenland. En uh, ja, dat. Je bouwt een podium en uh, kunstwerken. Ja, ah. en het hele dorp doet mee. Hoewel, vorig jaar was er één, uh, één tegenstander, toch? Ja, en het is heel erg leuk, want uh, uh, er was één iemand in die had ook echt de gemeente gebeld... en bezwaar ingediend tegen de vergunning. Of tenminste, dat was er van plan... Maar uh, ik zag dat uh, iedereen nu slingers heeft opgehangen voor de deur. Dus ook de mensen die vorig jaar een beetje sceptisch waren en er niet zagen zitten. Die, uh, hebben, nou ja, niet dat iedereen heel, heel enthousiast meedanst voor het podium, maar iedereen die vindt het wel goed dat het gebeurt hier. Dus dat is heel gelukkig. leuk. Ja, komen er veel mensen? Ja, volgens mij komen er best wel nou ja, veel mensen. Vorig jaar waren er duizend mensen in het hele weekend. En dat is dus de eerste editie. En uh, ja, er komen nu in ieder geval twee keer zoveel mensen. En nog iedereen die uh, nog niet via internet heeft gekocht. Dus die gewoon aan, aan de deur een kaartje gaat kopen. Want je moet wel een kaartje kopen. Ja, je moet een kaartje kopen. Ja. En dan kun je verder um, uh, de hele dag gratis van s ochtends vroeg tot s avonds laat... bandjes zien, zingen songwriters, theater, beeldende kunst. Um, ja... Heel veel dingen en dat het dan allemaal gratis. Ja, het lijkt me wel ongelooflijk veel uh, mensen voor een dorp uh, wat uit uh, betrekkelijk weinig zielen bestaat, toch? Ja, maar het is wel. Het is niet een dorp zoals in, in de Randstad, zeg maar. Het is een dorp in Noord-Oost-Groningen en het is hier ja. gigantisch uitgestrekt en groot. En... Jullie hebben velden genoeg waar je de mensen op kan neerleggen of tentjes kan neerzetten. Ja, het centrale veld waar we zeg maar, het podium hebben gebouwd, daar gebruiken we nu ongeveer. Nou, een tiende deel van, denk ik. Zo groot is het. Dus, uh, er passen wel genoeg mensen. Ja, en de uh, hoop geleerd natuurlijk van vorig jaar. Uh, nog dingen verbeterd? Ja, jeetje. Uh, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Vorig jaar, het was eigenlijk ontstaan omdat we gewoon een leuk feestje wilden geven. Ah, ja. En toen hadden we wat vrienden gevraagd om te komen optreden. En toen liep het een beetje uit de hand. En nu hebben we echt veel meer vrijwilligers die ons helpen en uh, ja... Dat is wel iets wat. Uh, ja, het is gewoon zoveel werk om zoiets te organiseren. Yeah. Ja, ik kan, kan me voorstellen. Zeg maar, maar dan kijk je natuurlijk ook met een schuine oog naar uh, buienradar, weerberichten en dat soort zaken. Ja, van... nou weet je wat grappig is? Iedereen nou. die hier woont, niemand volgt het Nederlandse weerbericht. Want uh, uh, het weerbericht is meestal in Nederland een beetje voor de beeld. En uh, be dit ligt in een beetje uh, ja, in de, bij de Doluitzee. Dus het klopt in Noord-Ausgroningen nooit. En uh, mijn ouders die wonen dus hier. En ik woon eigenlijk zelf in Amsterdam. Maar bij mijn ouders is het weer altijd anders dan hier. En hier volgen ze allemaal het Duitse weerbericht. En wat uh, zaakt dat Duitse wetter? Ja, en maar dat klopt ook heel vaak niet. Oh, ja, het volg je dan? net zo goed de uithoek van Duitsland is. En uh, ja, er zijn hier natuurlijk heel veel boeren. En die hebben allemaal zelf systemen via internet en satellieten. En ik weet het niet hoe ze het doen. Maar die houden zelf allemaal het eigen weerbericht voor hier voor hun eigen land bij. En de voorspellingen zijn heel goed. Of tenminste, het gaat hier ook wel om maar dat is pas vannacht. ja. En uh, morgenochtend om 11 uur is, uh, is het hier weer droog. Dus, uh... Nou, kijk zeg, doe wij ook een paar van die boeren hier? Ja, precies. <laughs> We hopen dat het echt uitkomt. Ja, precies. Dat hoop ik ook voor jullie. Zeg, hartstikke veel plezier en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. What can I say? She's away from what, we've seen. what can I do? Still you.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 is what she does. How can we hang on to dreams? How can it really be the way it seems? What can I say?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 Draaien we natuurlijk speciaal voor alle sporters die vandaag een droom hebben. How can we hang on to a dream? Tim Hardin was dat. Radio 1, het NOS-journaal. Er wordt meer geklaagd over webwinkels. En zojuist hebben de klokken in heel Engeland uh, geluid voor de Olympische Spelen. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er wordt voor het eerst meer geklaagd over webwinkels dan over gewone winkels, meldt consuwijzer. In de eerste helft van dit jaar ging 53 procent van alle klachten over webshops. In dezelfde periode vorig jaar was het nog 43 procent. Per computerwinkelen wordt steeds populairder en er komen steeds meer webshops bij. En ook het aantal klachten groeit zometeen meer hierover bij Bert.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 Belang voor handelaren die in allerlei ingewikkelde financiële producten handelen. En op het moment dat, die, dat, dat deze zeg maar... De rente uh, net ietsjes lager of hoger is, dus afhankelijk van het soort financiële producten... kun je daar een financieel voordeel uithalen. En de Rabobank wil niets zeggen over individuele medewerkers. De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is een week gegijzeld geweest... in het Syrische grensgebied met Turkije. De tweevoudige winnaar van de zilveren camera werd een week lang vastgehouden... op verzoek van zijn familie en het ministerie van Buitenlandse Zaken... werd die gijzeling stilgehouden. Publiciteit zou de zaak volgens de minister bemoeilijken. En hoe Oerlemans precies is vrijgekomen, dat is nog niet bekend. Een bijzondere vondst op het terrein van het voormalige Dutchbedkamp in Srebrenica. Daar is het graf ontdekt waarnaar al jaren werd gezocht door oud-militairen en de vredesorganisatie IKV Pax Christi. Een eerste lichaam is gisteren gevonden en verwacht wordt dat de komende dagen nog zeker vier lichamen worden opgegraven. Pax Christi heeft verteld dat de doden, de vijf doden in 95 door Nederlandse militairen werden begraven. Dat gebeurde kort na de val van de enclave die onder bescherming stond van Dutchbed Dion van den Berg van Pax Christi. Ja, wij hebben samen met een aantal Dutchbetters alle informatie verzameld die beschikbaar was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 Met dit klokgeluid van de Big Ben. is die weer. werd om 12 over, 9 Nederlandse 12 over 9 Nederlandse tijd. in heel Engeland. het begin ingeluid van de Olympische Spelen. Vanavond is de officiële opening. Gisteren had de Amerikaanse presidentskandidaat. Mitt Romney nog kritiek op de organisatie. Dan zette hij zo zijn vraagtekens bij. en daar had de burgemeester van Londen. Boris Johnson dan weer het volgende op te zeggen. Ik dat er een. er is een man. called Mitt Romney. die wil weten whether we're ready. He wants to know whether we're ready. Are we ready? Are we ready? Yes we are. The venues are ready. The stadium is ready. The aquatic centre is ready. The balance room is ready. The security is ready. The police are ready. The transport system is ready. And our Team GB athletes are ready, aren't they? Ja, iedereen is er helemaal klaar voor in Londen, Boris Johnson. En zometeen om tien uur dan komt de eerste Nederlander al in actie... handboogschutter Rick van der Ven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Na dagenlang warm zomerweer volgt vandaag een broeierige afsluiter... met later op de dag onweersbuien. Het is vanochtend zonnig en de temperaturen lopen snel op richting 25 graden. Er trekken slechts af en toe wat wolkenvelden over.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 Nu het Radio 1 Journaal. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver... die schrikt er behoorlijk van dat vier mbo scholen in riskante derivaten beleggen. De Telegraaf berichtte daar vanochtend over. En hij schroeg vervolgens niet het enige Kamerlid wat er van schrikt... want op Twitter is het een ware explosie op dit moment... van Kamerleden die ervan zijn geschrokken. Uh, meneer Klaver, u wist het niet... Nou ja, ik, wist dus wel, ik ben hier eigenlijk al een jaar, meer dan een jaar mee bezig met scholen die beleggen in derivaten. En net voor het recessie is er ook een motie aangenomen van mijn hand die zegt dat scholen niet meer in risicovolle derivatenrommel mogen beleggen. Ja, waarom mag het eigenlijk niet? Nou ja, omdat je nu ziet wat er gebeurt. De scholen nemen daarmee gewoon ongelooflijk grote risico's. Waardoor er gewoon geld straks in de zakken van bankiers verdwijnt in plaats van dat het naar de, eh, de klasse gaat. Een derivaat is een ingewikkeld financieel product. En veel bankiers snappen ook niet hoe het werkt. Laat het aan een besturen. Die moet gewoon met de onderwijskwaliteit bezig zijn. Ja, eventjes heel simpel. Je dekt je in tegen eigenlijk verliezen. Althans, dat is de bedoeling. Maar het kan een keertje tegen zitten. En dan laat je zelf verlies. Dat is ongeveer de, de werking renteverzekering. Dus ja. het, het zou je moeten verzekeren tegen onzekerheid. Uh, maar dat doet het eigenlijk niet. Want nee. wat scholen ook doen, is het als hefboom gebruiken. Hè? Dus doordat je zo'n derivaat hebt, kan je meer lenen dan gezond voor je is. Precies, en daardoor kom je nog extra in de problemen op het moment ja. dat het verkeerd gaat. Maar het is nooit echt verboden. Uh, niemand heeft van tevoren gezegd van dat mag je niet doen. Dus ja, uh, dit is een beetje met de wijsheid van nu iets zeggen over de wijsheid van gisteren. Nou ja, wat ik zeg, ik roep dit al, al meer dan een jaar, denk ik, uh, te, uh, dat dit... Dit probleem er is. Ik bedoel, wat we nu zien, deze vier scholen is volgens mij nog maar het topje van de ijsberg. Dus er is vanuit de Kamer wel degelijk regelmatig op gewezen, dat er grote risico's worden gelopen. De minister heeft het altijd gezegd dat het wel meevalt. En dat er regels zijn. Er zijn gewoon, er zijn regels over hoe scholen met de financiën moeten gaan. En eigenlijk is vanuit de Kamer in ieder geval vanuit de fractie van GroenLinks altijd gezegd dat tekort schiet. Ja, maar wat moet er dan gebeuren? Maar ja, wat er nu zou moeten gebeuren is dat scholen in ieder geval worden verboden uh, om nog verder langer te beleggen in risicovolle financiële producten zoals derivaten. Oké, okay, maar dat, dat, dat, dat is de toekomst. Maar er zijn heel veel scholen die dus zo'n product al hebben. Ja, nou ja, dus dat is de toekomst. Maar dat is wel heel belangrijk. Want je moet wel het lek stoppen. Dus dat lek stop je er nu dat verbod in te stellen. Het tweede wat we moeten doen is zo snel mogelijk in kaart brengen hoe het hele MBO ervoor staat. Wat mij betreft geldt dat ook voor het HBO. Hè? Dus uit het hele onderwijs, HBO's, universiteiten. Het in kaart brengen en dan kijken wat de financiële risico's zijn die ze lopen. En een plan bedenken, met een plan komen. De sector moet dat zelf doen. Hoe we die derivaten om gaan afbouwen. Zodat ze weer gewoon naar gezonde financiële posities gaan. Maar dat betekent dat het hoe dan ook de politiek, de overheid, geld gaat. Kosten. Nou ja, in het ergste geval zou dat, ons, zou dat de overheid heel veel geld kunnen kosten. En dat is dus ook het... het, het het schandalige eraan, zeg maar. daar moeten we eerst het lek stoppen en zorgen dat scholen daar nooit meer in mogen, in mogen beleggen. Kijk, het zijn nepkapitalisten, de schoolbestuurders die in derivaten gaan. He, een echte kapitalist die steekt ergens geld in en die verliest, een, die verliest dan zijn geld. En dit is, uh, dit is overheidsgeld. Dit is geld van ons allemaal. Dat bedoelt voor onderwijs en kinderen die goed, goed les willen krijgen. En niet om mee te speculeren. Nou, is er nog tijd voor een debat? Want we zitten natuurlijk ook midden in een verkiezingsstrijd. Nou ja, als de politici, uh, u bent er dan wel, maar straks weer allemaal terug zijn, zitten we dan midden in de Verkiezingsstrijd, is er dan nog wel tijd om zo'n debat te voeren in de Tweede Kamer? Nou ja, wat mij betreft, wel verkiezingen of geen verkiezingen. De wereld draait door. Uh, en dit is gewoon een groot probleem. En daar moeten we zo snel mogelijk met elkaar, uh, met elkaar over spreken. Daarvoor is het wel zaak. De minister heeft in ieder geval aangegeven dat ze onderzoek wil doen naar de financiële positie van MBO's. voor het recess al tegen Daar zouden ze in oktober mee komen. Mijn verzoek is nu om dat te verspoedigen. zodat we dat half september al hebben. Uh, dat we dan met elkaar het debat kunnen hebben. Het pleidooi is helder. Jesse Klaver, dank u wel. Graag gedaan. Voor het eerst zijn er meer klachten over webshops... dan over gewone winkels binnengekomen bij Consuwijzer. het lukkigheid van de overheid kunnen consumenten terecht met vragen en klachten. Rita buiten is van Consuwijzer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarover wordt er allemaal geklaagd als het gaat over de webwinkels? Nou, opeens staat echt uh, niet of te laat bezorgde producten. Dus dat is natuurlijk heel erg vervelend. Uh, garantie en ondeugelijke producten en diensten. En over de rekening. De rekening die is best tot hoog. Natuurlijk, ja. zeker in deze tijd, ja. Precies, daar, dat zijn de klachten verder. Ik hoor trouwens ook wel van mensen die uh, opeens iets moeten betalen... terwijl iemand anders dat besteld heeft. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk helemaal uh, vervelend als dat gebeurt, ja. Oh, dat maar deze ik... klachten die bij ons binnenkomen gaan eigenlijk... en het gaat overigens ook om vragen... die gaan echt over webwinkels die zich niet uh, aan de afspraak houden... om allerlei redenen. Ja, goed, ik, we hebben het net even gehad over waar over wordt geklaagd... maar welke producten hebben we het eigenlijk over? Nou, dat is eigenlijk heel erg uh, divers. We hebben daar ook goed naar gekeken, van is er nou ook een product wat er echt uh, uitspringt. Maar we zien eigenlijk over de hele linie dat daar vragen en klachten over binnenkomen. En dat heeft er vooral, vooral mee te maken dat steeds meer consumenten gewoon online winkelen. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat er dan meer vragen en klachten komen en dat ze die melden bij Consuwijzer. Ja, nou ja, je zou denken, het, uh, het gaat over mobieltjes en dergelijke, kleding. Ook, ja, zeker, kleding. Ja, ook over vliegtickets, hè, dat je vaak ziet dat ze met een goedkopere prijs adverteren dan uh, waar je het uiteindelijk voor kan boeken. Het is ontzettend divers. Precies. Zoveel als er online gekocht wordt, zoveel wordt er ook gemeld bij Consuwijzer. Ja, en er wordt dus meer geklaagd over, laat over, nou maar eventjes huiselijk zeggen, de echte winkels. Ja. Maar als het over de, de, de oude winkels gaat, waar wordt er dan nog over geklaagd? Ja, daar staat op één ook nog steeds garantie. Dat is eigenlijk al sinds jaar en dag hetgeen uh, waar de meeste vragen en klachten over binnenkomen. Het komt ook omdat consumenten die denken vaak als de garantie is afgelopen dat ze geen rechten meer hebben. Maar je hebt ook na de garantietijd, heb je altijd nog recht op een deugelijk product. Zij proberen ook vanuit Consumizer mensen voor te lichten en te activeren om echt terug te gaan naar de winkel met een product wat het niet goed doet. Ja, en hoe komt het nou dat er zoveel geklaagd wordt? Ik krijg een beetje in het beeld, als wij nu ook met elkaar praten, ik denk ik, nou, daar nou, deugt eh, weinig van. Um, is dat zo of zijn er gewoon een aantal uh, webwinkels die, uh, ja, die de kroonspanning negatieve zien? Ja, dat, dat is het geval. Kijk, um, iedereen die nu luistert, zou vandaag nog een webwinkel kunnen beginnen. Dus hè, er zit ook echt kaf tussen het koren. Webwinkeliers die ook niet goed weten wat de wettelijke regels zijn. Uh, en daarnaast moeten consumenten ook nog een beetje opgevoed worden. Dus de ervaren uh, webshoppers... Ja, die halen de naam van een webwinkel standaard uh, eerst door Google... voordat ze tot koop overgaan. Maar mensen die daar net een beetje mee beginnen... die denken, oh, nou, die site die ziet er wel heel erg gelikt uit. Maar ja, je ziet aan de voorkant niet... Uh, als het aan de achterkant een administratieve chaos is. Je moet je uh, jezelf dus ook eigenlijk een beetje oriënteren. Ja, u wordt meteen gebeld, denk ik, door die webwinkels. Ja, klopt, ja. <laughs> zeg maar dat u even in gesprek bent met Radio ja, 1. Uh, maar je moet jezelf dus eventjes nog oriënteren... Dat dat is, het, uh, Dat is heel erg belangrijk om even een korte check te doen uh, naar het bedrijf achter die webshop. En, en daarom hebben we op Consiwise een online uh, shopscan staan. Dat is een heel handig hulpmiddel om een oordeel te vellen over het bedrijf achter die webshop. En opeens staat dan dus haal de naam van het bedrijf eens eventjes door Google. Precies, zodat je weet ook over wat, wat andere klanten erover hebben geschreven... en of het uh, beoordeeld is bijvoorbeeld ergens. En als je dan toch, hè, je hebt het keurig gecheckt... Je, je denkt, nou, dat is wel een betrouwbare winkel... Uh, en je bestelt wat, een boek of iets anders, kledingstuk... en het komt beschadigd, komt het aan. W wat, kan, wat kan je dan doen als consument? Nou, wat je natuurlijk altijd als eerste moet doen is contact opnemen met de webwinkel. Want er kan natuurlijk uh, ook bij de hele grote professionele webwinkels kan dat altijd gebeuren. Nou, in heel veel gevallen wordt dat ook gewoon goed uh, voor jou opgelost. Gebeurt het nou niet, ja, dan moet je toch uh, in de pen klimmen en zo'n webwinkel een uh, brief schrijven. Of in dit geval een e-mail. We hebben op consulwijze daar ook, ook handige voorbeeldbrieven uh, voor. Maar ja, reageert een webwinkel daar niet op, dan zul je toch, uh, als een webwinkel is aangesloten bij de geschillencommissie. En dat zijn de winkels onder andere die je... Uh, thuiswinkelkeurmerken hebben. Dan kun je naar zo'n geschillencommissie stappen... en daar je problemen voorleggen. Ja, is die er niet, ja, dan moet je toch wenden... tot je rechtsbijstandverzekering als je die hebt. Of naar de rechter. Nou ja, dat, dat zullen natuurlijk veel mensen niet doen... omdat het ook niet altijd om heel veel geld hoeft te gaan. Nee, maar dat is de uiterste consequentie. Uh, ja. De tip is eigenlijk, ga even naar consuwijzer.nl. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. <laughs> daar ja. hebben we wel veel woorden voor nodig, hè, mevrouw Bijd. Ja. <laughs> ik dank u wel voor het gesprek. <laughs> Oké. Okay, Goedemorgen. Straks Madonna en de Fransen. Op het moment een spannende combinatie. Op de weg rijdt alles lekker door, ook op het spoor zijn geen problemen. Maar op Schiphol daarentegen wordt het vandaag een van de drukste dagen van het jaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met vlaggen in de hand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 we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 W. Roy, hij trad, onlang, on, onlangs, wou ik zeggen. hij trad onlangs nog op in de sportzomer met kampioenen. En de stemmen heeft u daarin vast en zeker herkend. De Radio 1 Sportzomerbus. Met Mark Robin Visser. Hij staat vandaag in de Noordoostpolder. Een ander soort weertype, zou ik zeggen, met je poten in de modder. Maar dat is vandaag niet het geval. Nee, het is hier hartstikke mooi, Bert. Het is hier heerlijk weer. Het is echt paradijselijk. En vooral ook, heb ik net begrepen hier, voor, voor konijnen en hazen. Het is heel leuk, ik sta hier in een suikerbietenveld... en er staat daar een verkeersbord, een wit bord met een rode rand... verboden voor konijnen en hazen. En helpt dat dan, meneer Van der Weijden? Uh, ik heb de indruk dat het in ieder geval niet negatief is. Maar het, het helpt inderdaad niet. Maar het is nee? vooral om even aan te geven dat de hazen hier welkom zijn... maar niet in de bieten. Die Noordoost-Polderiaanse hazen die, die gaan hier gewoon het keer zoals overal? Ja. Ja, houden ze ook van suikerbieten? Ja, ze houden dus met name van suikerbieten. Suikerbieten is een paraplu-achtige plant, vangt het water op... Ja. en uh, daar kunnen ze lekker drinken. U organiseert samen met uh, meneer Druif uh, de demodag suikerbieten en uien. Dat klopt inderdaad. En dan heet u meneer Druif. Ja, ja. Hoe gaan we dat nou oplossen? Dat, uh, die keuze <laughs> heb ik ook zelf niet gemaakt nee. een aantal jaren geleden. Nee, dat, uh, daarvoor verwijs ik u graag door maar naar mijn ouders. Ja. Meneer Druif, waar bent u goed in? Oeh. Uh, in uien toch? Uh, uh, ja, ik weet uh, best wel veel van uien. En met name het verkopen van uienzaad. Voor... Hoe, hoe, hoe kom je daarin terecht? In die business? Uh, je groeit uh, van jongs af aan op op het platteland. Het heeft je interesse. Je volgt, Hier in de Noordoostpolder ook? Uh, ik, ik zelf niet. maar uh, uh, en je, je volgt een uh, agrarische studie in Wageningen of ergens anders. En zo rol je in dit vak. Ja. ja. En is het een mooi vak? Het is het mooiste vak wat er is. Ja, kan je wil... er een beetje een boterham in verdienen? Ik uh, mag niet klagen. Nee. Je mag niet klagen? Nee. Uh, ik realiseer het me eigenlijk niet, maar we staan hier dus in, een, in het open veld in de Noordoostpolder, omgeven door kampioenen. De ja, kampioenen. En Om maar dat... eens even bij het thema ja. van, ja. van, uh, van ja. de sportzomer te blijven. Ah. Kampioenen in, uh, in het realiseren van suikeropbrengst per hectare. Dus ja. het realiseren van maximaal hoeveelheid suikerklontjes. Maar die, die kampioenen die hebben ook hele exotische namen... zoals Hannibal of ja. Gandhi... Verzint u dat? Uh, dat verzinnen mijn collega's met mij samen, inderdaad. Die Wij zal maar naar een suikerbiet vernoemd worden. Ik weet nog niet of dat nou meteen een komt. Ja, maar, maar de suikerbieden worden vernoemd naar bepaalde mensen. Ja, nee, mensen. nee precies. Het zit uit andersom. Oh ja, ja, ja. Maar <laughs> ja, vertelt u eens, wat is er zo bijzonder aan de aan Gandhi bijvoorbeeld? De, aan de Gandhi. De Gandhi is de eerste nematode resistente biet. Pardon? De, uh, nematode, de aaltjes resistente biet uh, in Nederland. En die combineert die eigenschap, die resistentie, met een... Maximale suikeropbrengst per hectare. Ja, ja. Hoe belangrijk is Nederland eigenlijk in de bieten en de uienbusiness, zo op, op wereldschaal? Dat kunt u beter naar mijn collega. Bart. Ja, mijn collega. In, uh, in, in bieten uh, is het uh, benelux, Nederland-België, is nummer vier qua productieregio. Dus we kunnen goed meekomen met de ja. concurrentie. Uh, qua suikeropbrengst per hectare behoren we tot de top. En dat heeft te maken met klimatologische omstandigheden, de zon en de bodem en die landbouwer. Ja, u zegt zon. Uh, we, we genieten nou van mooi weer, maar het is hier toch ook berenat? Uh, ja, vaak? Maar, ja, helaas hebben wij wisselde weersomstandigheden. Maar gemiddeld genomen in de regio uh, Benelux, Frankrijk, Duitsland... zijn ja? de klimatologisch de beste zones voor suikerproductie. Oké, okay. en als er Olympische Spelen voor uien waren... zouden we dan ook nog een kans op een plak maken? Makkelijk. Meneer Druif? Makkie, makkie. Ja? Ja, ja. ja? ja met stip op één, ja. Serieus? Bovenaan in het medailleklassement. Daar ja. sta je niet bij stil als je nee. gewoon, uh, gewoon zoals ik leek, bent. Nee, nou, daarom is het ook heel leuk dat u hier vandaag bent en ook Precies. uw kennis kunt opvijzelen op dat gebied. Want, luisteraars, vandaag in Emmeloord is het de demodag. Je mag wel zeggen, landelijke demodag: suiker, bieten en uien. We gaan hier uh, de grond in. Ja, we gaan hier we gaan euh, vroeten. We, we, ja. gaan we gaan proeven ook nog, of niet? We gaan Komt ook proeven, u kunt ook proeven. U ja, kunt is... ook tranen in uw ogen krijgen. Heerlijk. allemaal geen enkel probleem. <laughs> dat wordt wat. Ja. En mensen mogen langskomen als ja. ze willen. Ze mensen zijn van harte welkom om uh, kennis en informatie op te doen... omtrent uien en uh, suikerbieten te doen. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kom tot zien Bert... Uh, ja. Urkerweg 20 was Urkerweg het, hè? 20, Emmeloord. Oké. Okay. Ja. Boobie... Tot straks. Vanuit de Noordoostpolder. De hartelijke groeten. <laughs> doet Madonna het, of doet ze het niet? Het vertonen van een foto van de Franse politica Marine Le Pen... met een hakenkruis op haar hoofd. Dat was de vraag van de Franse fans van de popdiva... die gisteravond in Parijs een concert van haar bijwoonde. Nadat eerder deze maand de foto bij een concert van Madonna te zien was... reageerde de partij van Le Pen, Front National, woedend. De partij dreigde met een rechtszaak tegen de Amerikaanse zanger. Dus Ron Linker, uh, ging ja. Madonna verder met provoceren? Of uh, ja, ze, niet? Ze heeft, Bert, ze heeft het fragment niet laten zien, helaas, uh, denk ik, voor heel veel mensen die, dat, uh, die daarop zaten te wachten. Aan het begin van het concert kwam ze op de affaire terug en toen zei ze, het schijnt dat ik ene Marine Le Pen boos heb gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Ik weet dat ik een bepaalde Marine Le Pen heel erg angry met me gemaakt. En het is niet mijn Intention to make enemies. No, it's not my intention to make enemies. It's my intention to promote tolerance. Okay? Nou, ik ben hier om tolerantie te promoten, zei Madonna, die verder ging over de geschiedenis van Frankrijk. Ze zei dat Frankrijk in de geschiedenis altijd bekend stond vanwege die tolerantie. Uh, bekende zwarte Amerikaanse artiesten, zoals Charlie Parker, Josephine Baker, werden in eigen land gediscrimineerd. Maar zei ze, hier in Frankrijk werden ze gewaardeerd als artiest. En toen ging ze in op de eurocrisis. Ze maakte een sprong in de geschiedenis, de eurocrisis van nu. En ze zegt, de intolerantie keert terug in Europa. Dus verkapte kritiek op partijen zoals het Front National. maar het gevraagde fragment, nee, dat was niet te zien. En was dat nou een bewuste verspreking, to make my enemies, en dan vervolgens dat mij weer weg te laten, of was dat gewoon uh, per ongeluk? Ik denk dat het een, uh, een, uh, een handige verspreking was ja. hè, voor haar, hè? Zo is <laughs> dat het is dan ook wel weer, he? En het Front National. hoe staat het met de plannen van het Front Nationaal om Madonna voor de rechter te slepen? Nou, ze hebben nog niet gereageerd op uh, datgene wat zich gisteravond hier in Parijs heeft afgespeeld, Voor zover ik uh, kan overzien. Uh, en dus ze zijn nog niet ingegaan op die opmerkingen van Madonna. Maar ze hadden dus al eerder een rechtszaak aangekondigd... dat ze een klacht ging, zouden gaan indienen wegens smaad voor het vertonen van die foto van Le Pen. Je moet je dat voorstellen op het podium achter Madonna... Uh, werd die geprojecteerd met uh, een, een portret van Marine Le Pen... met daar overheen een hakenkruis. Uh, zij is in Frankrijk een populaire politica. Bij de afgelopen presidentsverkiezingen... stemde één op de vijf Franse kiezers op haar. En zij dankt die hoge score uh, aan het feit... dat zij het Front National een ander imago heeft gegeven. Niet langer dat van racisme, niet langer dat van discriminatie... maar van een partij die opkomt voor Franse werknemers. En dat dan een artiest als Madonna haar zo afbeeldt, dat kan niet vinden het Front National. Vandaar dat ze... Die die rechtszaak uh, hebben ingezet. Ja, gisteren dat concert. Het was een klein concert, uh, begrijp ik dus. Voor zo'n 2000 ja. mensen. Was het wat? Het einde was ronduit bizar. En, en plotseling ik heb het teruggezien via internet, Bert... het was ineens afgelopen. Geen toegift, geen bedankje. Ze verdween van het podium. En dus ja, fans voelden zich bekocht. Werden dus boos na afloop. Madonna zong Je t'aime moi non plus van Serge Kainsbourg. En dan moet je je voorstellen dat op het podium een man zat... vastgebonden, met bloed op zijn witte blouse. En Madonna gaat dan achter hem staan trekt een pistool en schiet hem zogenaamd in zijn hoofd. Dat was het einde van het concert. Hey. Ik heb het een beetje aan elkaar gemonteerd, Bert. Maar ja. je begrijpt hoe het eraan toe ging. Rambo C roepen ze oftewel geld terug. Madonna, nou ja, die geeft in Nice nog in augustus een concert in Frankrijk. Dat is het laatste concert wat ze hier zo geeft. Benieuwd of we het dan weer eens over haar muziek zullen gaan hebben. Ja, maar wat, wat is dit? Is de definitieve overwinning van het feminisme op, op, op, de, op dit chanson? Of uh, wat, wat voor statement maakt ze hier? Ja, ik uh, moet je eerlijk zeggen dat ik het niet goed begreep. Uh, nogmaals, hè, je ziet iemand vastgebonden op een stoel... dan iets heel gewelddadigs. Ze trekt gewoon een, een pistool, je ziet bloed op zijn shirt zitten... en er wordt gewoon geschoten en de menigte juicht. Ja, zij moest toch wel in de oorspronkelijke uitvoering... Uh, moest die vrouw daar toch wel gedwongen uh, zingen? Heeft het daar iets mee te maken of heeft ze zich daar nooit over uitgelaten? Ach Bert, ik begrijp het al. Je bent een veel grotere kenner van dit nummer <laughs> dan ik. <laughs> Jongen, ik heb dit zo vaak nou ja, niet meegezongen. Je kon er zo lekker op schuivelen, Ron. <laughs> dan verdiep je je soms ook uh, in de geschiedenis van zo'n uh, zo lied. Je moet wel wat hebben om over te praten. Goed, <laughs> ik begrijp het, Ron. Hé, hey, uh, ga jij weer uh, lekker verder aan het werk en van Madonna genieten... en naar het concert in Nice. Dank je wel voor je bijdrage. Ron Linken was dat vanuit Parijs. En van Parijs, dat de speler niet kreeg... gaan we naar Londen, naar... Uh, Hallo Londen, dan. Calling. yes, good morning. Good morning, Felix Murders. Ja, bercht. We zitten in een machtig mooi paleis. Het ziet, ziet er schitterend uit. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent in het nee. noorden van Londen, uh, dus ligt op een heuvel, Alexandra Palace. En dat paleis is kennelijk ooit gebouwd door een prinses die Alexandra heette. In 1873 is het geopend voor het volk. Dus iedereen kon daar terecht om te wandelen, om plezier te maken, om uh, onderwijs te genieten. Uh, al dat soort zaken werden hier bij elkaar gebracht. En het volk dat he moet kennelijk genoten hebben. En dat paleis is uh, nog even afgebrand geweest, nog niet veel later. En opnieuw geopend, uh, helemaal opgebouwd snel in de Victoriaanse stijl. Het paleis is gebouwd door de Lucasbroers. En die hebben kennelijk ook de Royal Albert Hall gebouwd. En ik moet zeggen, het ziet er prachtig uit met rondom ons alleen maar groen. Groen, groen. Als je hier een voetbal over het gas laat rollen... dan moet je heel hard kunnen lopen, anders ligt hij beneden. En daar vandaag gaan jullie de uitzending maken. Jij en Willemijn zo. Waar gaan jullie het over hebben? Ik neem aan toch vooral veel de opening van vanavond. Wij hebben het inderdaad over die opening en dan nemen we dat door met de chef de mission, Marit Hendricks. Nou, een mooie gast kan je natuurlijk niet hebben op uh, zo'n begindag van de Radio 1-sportzomer vanuit Londen. Zo dadelijk te beluisteren Felix Meurders en Willemijn na de klok van 10 uur. Want dan komt de sportzomer vanuit Londen. De hele dag. En uh, vanavond natuurlijk de apotheose. Dan is de opening van de Olympische Spelen. Kan uiteindelijk gaan beginnen. Ik wens u een hele mooie dag.